Uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. In Washington is paniek ontstaan toen een vliegtuigje boven de stad vloog... in een voor luchtverkeer verboden gebied. Het lukte niet om contact te krijgen met de piloot... waarna de Amerikaanse autoriteiten besloten om het kapitool en andere overheidsgebouwen te ontruimen... Toen het even later wel lukte om de piloot op te roepen is de evacuatie opgeheven. Het toestel is door gevechtsvliegtuigen naar een vliegveld in de staat North Carolina begeleid waar de piloot is verhoord. Volgens de autoriteiten was hij waarschijnlijk de weg kwijt. Het gebeurt vaker dat kleine vliegtuigjes het luchtruim boven Washington schenden, maar dat leidt meestal niet tot evacuaties. In Waardenburg in de Betuwe zijn zeker 16 mensen gewond geraakt bij een ongeluk met een platte kar. De wagen werd getrokken door een tractor en sloeg om in een bocht. Op de kar stonden leden van teams van de plaatselijke voetbalclub die eerder op de dag kampioen waren geworden. Eén slachtoffer raakte zwaar gewond. Twee trauma-helikopters en diverse ambulances hebben hulp geboden. Een aantal gewonden is naar het calamiteitenhospitaal in het UMC in Utrecht gebracht. In Bagdad zijn zeker 60 mensen omgekomen bij een reeks bomaanslagen. De autobommen gingen gisteravond af in Sjaïtische wijken in de Iraakse hoofdstad. Negen mensen kwamen om bij de eerste aanslag. En daarna gingen er in Bagdad nog eens zeven autobommen af. Naast de 60 doden raakten nog eens zeker 80 mensen gewond. Prins Pieter Christian wordt vicevoorzitter van het Nederlandse Rode Kruis. De ledenraad heeft hem voorgedragen. Zijn moeder, prinses Margriet, is al jarenlang actief bij de hulporganisatie en is erevoorzitter. Prins Pieter Christian geeft sinds januari leiding aan de Nederlandse tak van een Amerikaans beveiligingsbedrijf. Het weer, wisselend bewolkt met brede opklaringen, verspreid over het land een enkele onweersbui en plaatselijk nevelig, minimaal rond 17 graden. Vanochtend overwegend droog, maar nog vrij veel bewolking. Smiddag zonnige periode, maar later weer kans op onweer. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn ook geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeers...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 Dit is van Zon. Zee Zandvoort en zomerhit She didn't Siswa, jij j'ai envie de laten kasten la kasten kasten la kasten kasten la kasten kasten la kasten kasten kasten kasten je peux kasten kasten kasten kasten kasten kasten kasten ik heb niet La vie des autres, même en peinture. Je suis pas là. Voor les sourires.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 Ik weet het niet. rentrer heb geen ce je. Ik heb geen vertrouwen je. Ik je. Ik heb geen vertrouwen je. je.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 All through Thank you.